10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond, het laatste uur van deze Zomer Zaterdag. Onze top 5 wordt weer wat mooier. En onze gasten zijn er ook nog. Nu eerst het nieuws van de NOS met Juris Stubenitski. In Colorado heeft de politie een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. In het appartement van James Holmes. Dat is de man die gisteren in een bioscoop 12 mensen doodschoot. Een robot van de politie bracht een lading springstof aan... bij een van de explosieven. De springstof werd daarna van een afstand tot ontploffing gebracht. Volgens de politie worden er mogelijk meer explosieven... op die manier onschadelijk gemaakt. Eerder hadden bomexperts experts een van de booby traps... in het appartement gedemonteerd. De 24-jarige Holmes schoot 12 mensen dood in een bioscoop bij Denver. 58 mensen raakten gewond. Zeven van hen liggen nog in het ziekenhuis. En twee verkeren in kritieke toestand. Bij noodweer in Oostenrijk is een dode gevallen. In de deelstaat Stiermarken heeft zware regenval geleid tot aardverschuivingen. In het dorp Hinterberg kwam een man om het leven... toen hij werd meegesleurd door een modderstroom. Een getuige zag die modderstroom naar beneden komen... en probeerde mensen nog te waarschuwen... maar dat lukte volgens de politie niet meer. In een dorp verderop moesten ruim 40 Oostenrijkers hun huis uit. De straten daar liggen vol met modder, bomen, puin en meegesleurde auto's. In een winkelcentrum in Helmond zijn twee overvallers van een supermarkt... door omstanders gepakt. Een derde man wist te ontkomen. De drie bedreigden personeel van een filiaal van de Aldi... met iets dat leek op een vuurwapen. Het personeel moest geld afgeven. De gemaskerde mannen vluchten weg... maar werden net buiten het winkelcentrum tegengehouden door een groep mensen. Een van hen was een oud-politieman. Twee overvallers werden overmeesterd. Het weer, vanavond en vannacht droog en opklaringen. Daarbij kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog en er staat weinig wind. De temperatuur ligt morgen tussen de 19 en 22 graden. De dagen daarna volop zon en oplopende temperaturen. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar Mensenrelatie.nl. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Weer een relatie? Mensenrelatie.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. ...schrijver Leon de Winter. elektroveiligheid Jaap Timmer. En de voorzitter van de huisartsenvereniging Steven van Eyck. Dat zijn onze vrienden van de avond. U hoort natuurlijk de uitslag van Tijd voor Tijd. Maar eerst de aidsconferentie. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Die begint morgen in Washington, de 19e internationale AIDS-conferentie. En opmerkelijk is dat sommige landen veel beter zijn in de bestrijding van AIDS dan anderen. In Zuid-Afrika is 1 op de 10 mensen geïnfecteerd en in Brazilië is dat 1 op de 225. Correspondent Marion van Rooyen ging op zoek naar het geheim van de Brazilianen. Een koele winteravond in een kiosk aan het strand bij Copacabana. Drie travestieten die optreden voor een totaal gemengd publiek. Zinnen <laughs> met kinderen, comecei, oudere echtparen, en een enkel homo-stel en heel palestis, veel é toestromende jongeren. Assim, é um ser de outro negócio, menina, met grappen en gollen wordt vooral bom, één ben, boodschap ben. duidelijk gemaakt. Seks is hier, maar, sexo, bom, segurança, é maar muito nog lekkerder met melhor, een condoom. E een kamizinha, een letterlijk hemdje. een kamizinha? Kijk, eind van de hey, show. Bravo. Iedereen krijgt nu gratis condooms uitgereikt van die travestieten. Ja, die oude man stopt er gelijk in een in zakje. Ja, en ik krijg er nog een van haar. Ja. Elk jaar weer laat de overheid miljoenen gratis condooms verspreiden. Een voorlichtingspolitiek die zich niet laat leiden door kerk of moralisme. En het breken van de patenten van de dure aidsremmers. Het maakt allemaal dat Brazilië een voorbeeldland is in de aidsbestrijding. Hier, Ik heb deze sequel a Ze is half verlamd en al tien jaar seropositief. Ik Ik pij filha. Een erfenisje van haar echtgenoot. Ze heeft drie kinderen en leeft van 200 euro bijstand per maand. Hier laat ze een, een grote pillendoos zien. Vier pillen per dag. Een eiscocktail dat ze al tien jaar gratis van de overheid krijgt. A 10 de, o mesmo cocktail. Ik zou al lang dood zijn geweest als ik hiervoor had moeten betalen, vertelt ze. Se eu fosse pagar, eu estaria morta. Zelfs corrigerende chirurgie aan haar borsten kreeg ze gratis. Agora tô chique, agora sou moranguinho. Kijk nou, deze puntige arbeidjes, zegt ze trots. Eerst waren het echt watermeloenen. Tava melancia. melancia. Toch is in het katholieke en conservatieve Brazilië... de strijd nog niet gestreden. Jaceada vertelt bijvoorbeeld hoe ze met haar dochters de sloppenwijk is uitgejaagd... toen bekend werd dat ze seropositief was. Het echte werk komt van de tienduizenden vrijwilligers aan de basis. Zoals cacao. Dag en nacht gaat ze door de wijk om condooms uit te delen, mensen bewust te maken en taboes aan te klagen. Ze doet het met hart en ziel. Op de rug heeft ze een leus getatoeëerd. Sexo só con camisinha. Sexo só con camisinha. alleen met condoom. Sexo só con camisinha. Sexo só con camisinha. Sexo só com camisinha. out is er, mooie clipbox erbij, te zien op radio1.nl met Breakout. Nog steeds te gast, uh, Leon de Winter, Jaap Timmer, socioloog en uh, uh, Steven van Eyck, uh, voorzitter van de Landelijke Huishoudensvereniging, huishoud <laughs> hoor mij. Huisartsenvereniging, ja sorry hoor, voormalig uh, staatssecretaris. Um, Jaap Timmer die wilde nog even een, een vraag stellen aan Leon de Winter. Ja. Leon, je hebt uh, daar straks iets verteld over de, de nou, wat bijzondere formule... die je voor dit boek hebt gekozen. VSV heet het boek. Zo heet het. En, en uh, de formule is dat je eigenlijk nog steeds... althans voor een meerderheid reëel levende mensen... Uh, in een andere rol plaatst. Uh, er ook nog iemand uit het dodenrijk bij uh, haalt. Um, hoe heb je de inspiratie gevonden voor die methode, voor die, voor die vorm? Dat was er een ander boek uh, dat je had gezien uh, dat een dergelijk soort vorm had? Of hoe heb je... Dat bedacht. Ja, dat, sowieso, dat klinkt een beetje flauw. Maar dat dringt zich aan je op. Hm. Maar het, het ontstond. Omdat ik op een gegeven moment niet meer om, om Theo van Gogh heen kon. Ik was bezig met een, zeg maar, met, een, met, met een thriller. Met alle aspecten die daarbij horen. En ik wist dat, de, dat, dat, dat ik een groep jonge Nederlandse terroristen moest hebben in dat boek. En dat die gingen allemaal nare dingen doen. Om Mohamed Bouyeri vrij te krijgen. En ja... En doordat ik aan het googlen was voortdurend... en iedere keer omdat ik alles wilde weten over Boeieri... Ja, kwam ik natuurlijk ook iedere keer op Theo van Gogh. Ik, ik, ik kon niet meer om Theo heen. En, en ja, op een dag zag ik iets bij Theo... dat mij opnieuw na al die jaren weer verschrikkelijk boos maakte. Hm. En, uh, en, uh, en, en die boosheid... in die zin moet ik, moet ik hem nota bene al die jaren dankbaar zijn... bracht me op een, op een methode die ik, die ik zonder die woede niet had kunnen bedenken. Dus het, het, het voelde ook bijna, na, na een paar dagen toen die woede wat, wat, wat een beetje gezakt was... Alsof, alsof Theo tegen me zei, nou, zie je wel? Zie je? Hier, dat geef ik je, zomaar aan je. Doe er wat mee. Dat gevoel had ik een beetje. Is het louterend geweest? Ja, dat klinkt dan ook weer zo'n term, maar... Ja, het is zo louterend dat ik er ja. nu bijna kippenvel van krijg. Um, ja, dat, dat had wel iets, ja. Het was een, waar, ja. Dat heb je wel vaker natuurlijk. Kijk, schrijven is natuurlijk toegepaste waanzin, hè? En, uh, dus je maakt jezelf continu wat wijs als schrijver... in de hoop dat daar toch iets van doorklinkt bij... Uh, althans dat de, dat de lezer daarin mee gaat. Maar in dit geval is, de, is dat ook zo, ja. Dat is, het, het is absoluut louter. En maakt het voor jou het verlangen dan niet nog groter... om hem misschien dan toch maar... had ik hem maar ontmoet of had ik maar ja, dat dat dat, dat maakt, doorgezakt? Of? Ja, dat, er is nu is er een gek soort, zeker na dat boek... en ook omdat het zo goed, toch behoorlijk goed ontvangen is... en het, en het goed gaat en ik, en ik mooie reacties krijg... Um, ja, het voelt bijna als een cadeautje van hem. En, en, en, uh, en ik kan niks terugdoen, natuurlijk. Ik kan ook niet tegen hem zeggen, je bent een klootzak geweest... en toch moet ik je bedanken. En, en al die dingen die je zou willen zeggen tegen, tegen iemand... met wie je jarenlang een hele ingewikkelde veten gehad hebt. Um, en dat heeft zich op deze manier opgelost... in, denk ik, een, iets, iets moois. In een, in een, in een, in een vorm... Die schoonheid wil zijn. Nou, je, -therapeut. Kan, je, ja, je, zou, nou, je zou ook kunnen zeggen: Joh, misschien, ja. misschien heb ik me wel vergist. Misschien vul je wel mee, dank je wel. Nee, daarin heb ik me niet vergist. Nee, dat, nee, dat kan, ja, ik kan te ver hij gaan. Nee, door, ja. nee, nee, nee, wat ik blijf vinden, dat hij een hufter was. Um, maar hij had ook een andere kant. En, en daar heb ik meer oog voor gekregen. Ja. De balans ja. is misschien wat meer teruggekomen. Bij ja, ik, ik, kan, ik kan nu. En dat is het huivering wikkende natuurlijk. Er zit ook iets naars in. Nu die er niet meer is, kan ik, de, kan ik een balans aanbrengen die, die toen die nog een leven was, kon ik dat niet. Omdat om, om, ik over een hoop dingen niet kon heen stappen. En nu wel, maar nu kan ik het ook in werkelijkheid niet meer goed maken. Je hebt net gezegd dat je voor je boek. Uh, uh een lijst had van mensen van, ja, maar als ik die erin doe... dan moet die er ook in, dan moet die er ook in, dan moet die er ook in. Op een gegeven moment heb je een lange lijst. Ja. dan moet je gaan schrappen. Dan ja. ga je natuurlijk eerst van, nou, die, die, die hoeft niet, die hoeft niet. Nou, die ja. hoeft ook niet, die hoeft ja. ook niet. Ja, dan moeten ja. er nog vijf. Nou, die niet, die niet. Ja. En dan blijven er nog drie over. Ja. Waar je dan waarschijnlijk <laughs> vier maanden over doet om te gaan schrappen. Schat ik nu zo in. Mm. Welke laatste drie waren dat? Mm. Mm. Uh, we, we, uh, onze kroonprins. Die, daar, de, daar durfde ik op een gegeven moment niet aan. Ik dacht: nee, dat, dat gaat te ver. En dan kreeg ik echt gezeik mee. Deel 2. Ja, maar wat nee. wil nou, dan nee, nee, want over ik wil de geen de deel 2. Nee, wacht, ik wil eerst een lijstje hoor. Ja. De kroonprins? Eén. Ja, de, de, de kroonprins dacht ik aan. Ik dacht aan Balkenende. Die stond ook nog aan het lijstje. En die laatste eigenlijk gesneuveld is, is Rutte. Oh. Uh, die heb ik uiteindelijk, uh, die drie, uh, die, die, daar kon ik. De, daar, ik, ik de, er waren een hoop redenen om, om het niet te doen. Uh, bij de kroonbrins, omdat ik dacht... en ik heb een keer, jaren geleden... Uh, een, een, een, een hele nare affaire gehad met het koningshuis... bij, bij zijn huwelijk. Uh, toen was ik eventjes staatsvijand nummer 1 in Nederland. Um, omdat ik allerlei nare dingen had geschreven over de familie... in een Duitse krant. En ik dacht, nee, dat wil ik niet nog een keer meemaken. Je doet nu op Juliana, bedoel je? Ik bedoel, op een, ja, ik had nare dingen gezegd over Juliana. Ja. Um, en, uh... Jij dacht, ik wil niet weer staatsvijand nummer nee, 1 worden. Nee, nee, nee. Dat, dat, dat was in de tijd ook helemaal niet de bedoeling geweest om staatsvijand nummer 1 te worden. En ik verzeker maar je, is geen lolletje. Nou, als je dat... Terugleest. Nee. Had ja, als je, je, toch je terugleest, ook wel, denk je: is dat dan alles... Ik ga het niet herhalen. Op maar ik dat moment, denk van: ja. nou, de Berg staat veil nummer 1. Dat was de Daarmee eerste gedachte die je was ik, wat Kamervraag, gedoe, de Rijksvoorlichtingsdienst. Jij ja, bent toch ook een helder denkend mens. Dat kun je toch wel een beetje. Nee, het is heel vervelend. Ik ja, wist wat niet gebeurde dat, er Verder, voor jou? broer, eh, liep je de deur uit en zag je man in de bosjes liggen? He, het nee, maar daar wil ik dat ook weten. Het is een gek druk Dat op je wordt uitgeoefend. Je voelt voor het eerst, en ik was me daar nooit van bewust geweest. Je voelt de staatsmacht. Dat zoiets bestond, wist ik niet. Maar het bestaat echt. En daar moet je niet aankomen. Althans, niet als je een, een, een, toch een redelijk oppassende brave burger bent zoals ik. Het is wat anders als je dan een anarchist bent. Maar niet als je mooie verhalen wilt schrijven. Dan moet je daar vanaf blijven. Je hoort wel, ik ben geen held. het Ik was bang dat er satire op de satire op de loer zou liggen. Te veel satire met Balkenende, ik word altijd ontzettend giechelig van van Balkenende, werd ik in het verleden. En uh, Rutte, ja, de rol die Rutte zou kunnen hebben in de crisis van het boek, ja, die had ik helemaal aan Piet Hein Donner gegeven. Ja. En Zijn ik, rol was gegeven, simpelweg. Ja, ik ja, bedoel, een van de meest mysterieuze mensen vind ik nog steeds in, in ons politieke bestel. Dat vind ik de. De Schaker Piet hein Donner. Ik heb geen idee wie hij is als je over hem gaat lezen ook. Er zitten zulke gekke gaten in die biografie. Uh, ja, dat is ook iemand over, over wie je een hele roman zou kunnen schrijven. Nou, hè? Ja, Volk een project. Nou, ja, ik hoort, misschien. Ik zie je alweer een boekje aankomen. Ah. Ja, uh, een van de beste geestige uh, mensen die je kent. Ja. Ongekend humor. Ja, <coughs> ja, ja wel ik denk ik ook humor. Denk ik ook. Denk ik ook. Ja, uh, hij heeft met name toen hij uh, minister werd de laatste keer, heeft hij een uh, toespraak gehouden. En die was zo briljant dat hij van A tot en met Z geschreven... dat, dat moet hij nog een keer gaan uitgeven. Voorbeelden willen we dan graag. Ja, ja, ja. Ik, ja, ik wat heb eens een meegaan met Is hem even... ja. Timmer, dat hij als minister de vierde minister op rij was... die een toespraak hield bij de, de diensttraining van de Over wie bepaalde... heb ik het, voor alle duidelijkheid? Uh, Pieter en Donner. Peter Donner. Peter Donner. Ja, ja. Um, uh, en er waren al een paar collega-ministers slechte sprekers uh, geweest... En een, en een politiechef, ook een slechte, niet altijd duurende spreker... En in ieder geval, uh, toen zei hij tegen zijn gehoor... die zaten allemaal al behoorlijk in te dutten... Uh, en dat duurde al, uh, weet ik het, drie kwartier of zoiets eigenlijk. En in plaats van zijn speech te gaan lezen... Uh, die waarschijnlijk ook tramelijk duf en saai uh, was... Uh, zei hij tegen uh, zijn gehoor, heel veel uh, uitvoerende politiemensen... van uh, u denkt nu, dit is de zoveelste minister en de zoveelste spreker... is niet alles al gezegd? Ja, alles is al gezegd. Alleen nog niet door mij. <tie> En toen ging hij nog eventjes, Wat was de opening... de dienstreding van een speciale dienst van de, van de politie. Ging hij nog eventjes, waar kwamen we ook weer vandaan? Er was terreur in de wereld en we wilden daar iets tegen doen. Maar het moest wel rechtsstatelijk en netjes onderbouwd... Maar heel, en heel vakkundig. En daarvoor hebben we deze uh, dienst en die gaan we dus nu uh, openen. Punt. Dat was eigenlijk in een paar minuten was hij er doorheen. En dat deed hij razend knap, met heel veel humor. En al die politiemensen waren weer wakker... en die uh, voelden zich weer op hun plek gezet... Uh, in de positieve zin, door hun minister van Justitie. Dat deed hij fantastisch. Ja. Ja. Uh, Stijn van Eyck, het begin van je politieke carrière... dat is nu dus uh, tien jaar en, een, uh, en iets minder uh, wellicht uh, geleden... dat was ook wel een bijzonder moment, heb ik begrepen. De eerste keer in de Kamer, het uh, moeten beantwoorden van vragen... dat leverde ook ja, wel wat anekdotische... Ja, ja. Nou, bij, de, bij het behandelen van het belastingplan, ja, nou, dat, dat is waar... Um, wat er gebeurde was dat men tegen mij natuurlijk gewoon had gezegd: van ja, je moet straks uh, daar gaan zitten en dan krijg je alle mensen uit de fracties, die krijg je over je heen, de financiële woordvoerders en die gaan kanttekeningen plaatsen bij het belastingplan wat je gaat verdedigen. Dan Kritische kanttekeningen, uh, ja, behoorlijk kritisch uiteraard. Ik kende die mensen overigens wel... want ik had daarvoor wel eerder debatten op de universiteit georganiseerd. Maar nu lag ik zelf onder vuur. Dus wat er gebeurde, was wel bijzonder... was, dat ik eh, eigenlijk tegelijkertijd met hun verhalen meeschreef... en precies aangaf, van, nou ja, dat zijn de vragen, dat heeft Kees Vendrik gevraagd... dat heeft Jan van Zunree gevraagd... en vervolgens met steekwoorden de antwoorden erachter schreef. En toen op enig moment was dat afgelopen... Ik denk, nou, nu mag ik daarop antwoorden. En toen zei Frans Vijsglas de voorzitter, die zei, nou, dan gaan we nu pauzeren. En dan uh, vraag ik even aan de staatssecretaris hoe laat hij wil beginnen. En toen dacht ik, ja, ik dacht het niet. Dat maakt carrière eens kort maar overzichtelijk. Want ik had op dat moment echt alles scherp op het netvlies. Ik had ook flink meegeschreven aan het belastingplan eigenwijs als ik ben. Dus ik dacht, nee, dan ben ik het kwijt. Dus toen heb ik uh, tegen de voorzitter gezegd, ja, ik zou toch zeer op prijs stellen als de Kamer dat ook goed vindt, dat we nu doorgaan. Nou, toen heeft zo ongeveer zijn handen ten hemel uh, geworpen. En gezegd van, nou ja, ik, u moet nu echt pauzeren, hoe laat beginnen we weer? Ik zei van, nou ja, als de Kamer het niet erg vindt... En die zei van, nee, dat is goed. Gaan we door. Dan gaan we nu beginnen. Dus toen ben ik achter elkaar al die vragen gaan beantwoorden. En weer met interrupties en alles daaromheen. Alles uit je hoofd? Ja, gewoon maar wel met de steekwoorden die ik had opgeschreven. Maar ik kende het belastingplan natuurlijk, want het was uh, toch ook min of meer uh, mijn eigen werk. Dus dat was ook niet zo vreemd. En toen kwam ik buiten en toen bleek dat daar in een zaal veertig ambtenaren hadden gezeten. Die zaten allemaal kant en klaar. Die hadden al die vragen beantwoord. Er zat een ja. coördinator bij, die had al die briefjes. Nou, die zaten natuurlijk daar tenen krom met een pultjes van dit gaat mis. Ik hoorde bezuinigingsmaatregelen aankomen. Ik denk ik het ook. Nee, ja. dat zijn hele dierbare ambtenaren. Alleen ze hadden het mij niet verteld, dus ik wist het niet. Ja, bijzondere Heerlijk. dingen. Uh, en uh, die vragen al beantwoord, denk ik ook met de manchetknopen wellicht uh, in het overhebbenstoon? Ja, jullie vraag was, wat ja. heb je nou ook nog fysiek te gaan We moeten nu toch inderdaad keer, even kijken. Hoe je, je overladen met cadeaus en dergelijke? Nee, dat niet. Maar wat wel aardig was, uh, was dat uh, iedereen kennelijk ook manchetknopen had gekregen. Uh, die heb ze op jullie verzoek meegenomen. Ze ja, zijn ja. best wel geestig. En die, die manchetknopen... Hou uh, uh, ze, even, ze was, even, ja. maar even iets omhoog, dan kunnen we dat de op, uh, op de camera ja. laten zien. En zo zie je net dat ze verzilverd zijn en niet van zilver, Dus ze zijn minder dan 50 euro, dus mag. En uh, wat mij opviel was dat de eerste keer dat wij ministerraad hadden. Want gewoon... van wie van ik. Wie, van wie, van wie Deze komen van een stad. Okay. En... Ik weet bij God niet meer welke stad het was. Maar op dat moment heeft het of, uh, Ja, een Nederlandse stad. Oh, okay, het ja. zal misschien Zilverschoonstad zijn geweest of iets dergelijks. En Het aardige was dat wij zaten allemaal naast elkaar in de treinverzaal bij de eerste keer dat het de ministerraad was. En de helft van de mannen had allemaal dezelfde marchetknopen. En dacht daarmee redelijk uniek uit de hoek ja. te zijn gekomen. Kan het schoon over zijn geweest? Ik denk het. Ja. Ja. Ja, het was wel geestig, ja. ja want uh, Leon de Witte heeft net al zitten kijken. En die dacht daar wel een Arabische spreuk in uh, terug ja, te die, zien. Die, dat ja, ik welke was, was het ik ook dacht, al weer. Dacht, Leon. dat staat ja. Het, het ja. ziet er zo Arabisch uit. Het zijn Arabisch is niet meer wat het is geweest. Ja. En dus, dus er heeft LPF, dat dat dat het LPF-kabinet ja, er allemaal met die mancheteknopen ja. gezeten. Met alle haar erop. Ja. Ja, het is groter op. Ja. Uh, Jaap Timmer, er blijft nog één, één, zijn, uh, nog één vraag boven deze tafel hangen. Die vraag die, uh, die moeten we nog even beantwoorden. Lopen er in Nederland ook gekker rond zoals ze rondlopen uh, in de Verenigde Staten? Is er een profielschets van zo iemand te maken die ook op een Nederlander van toepassing is? Een profielschets, uh, dat zal heel lastig worden... maar er lopen ongetwijfeld mensen met dit soort plannen uh, rond. Uh, en uh, De kunst is om ze uh, ervan af te houden. De kunst is om, om ze op tijd te identificeren. En, uh, maar er zullen zeker mensen zich hebben laten inspireren... door de diverse uh, aanslagen in deze aard in de loop van de jaren... Het zij op scholen, het zij in winkelcentra... nu dus in een bioscoop of op andere plekken. Uh, en die, die fantaseren met uh, zoiets ook een keer uh, doen. Groots en meeslepend. Uh, misschien een laatste slotakkoord aan hun leven uh, geven. Hè, de naald in Apeldoorn is wat dat betreft ook... Uh, nou, de, suicidale van de, actie van een suicidale actie van een lone wolf uh, geweest. Overigens hebben we het hier wel steeds over, uh, over mannen en over jongens... die dit zouden kunnen doen. Mm -hmm. Hoe zit het met vrouwen? Die zijn er ook. Het is wel in meerderheid uh, mannen, maar in Duitsland is een paar jaar geleden een meisje, een gefrustreerde scholier. Uh, met twee grote boodschappentassen tassen vol met uh, uh, molotov cocktails. haar voormalige school binnengelopen. Heeft volgens mij niet of nauwelijks schade aan kunnen richten, maar is op, op tijd gezien zeg maar. Uh, dus vrouwen doen het ook. En het is ook niet alleen maar met schietuig. Hè. Ook in Duitsland uh, is een incident geweest met uh, een grote bijl en uh, wat messen en dergelijke. Dat, dat kan ook. Zo breed moet die profielschets dus zijn? Ja, wezen. dus een profielschets zal, gaat niet werken. Want de achtergrond en de, de motieven, de ontwikkeling van mensen... en ook de manier waarop ze het doen en de plek waarop ze het doen... is zodanig breed. Uh, dat is niet te maken. De kunst is om uh, afwijkend gedrag op tijd uh, te herkennen, te spotten... en dat te gebruiken als aanleiding om met mensen... ofwel in gesprek te komen of ja, nou ja, op het moment dat het al verder is gevorderd... doortastend uh, op te treden. Oké, okay. <coughs> dank u vriendelijk voor uw komst. Uh, ga ik ga ik toch u zeg? Dat ik hele avond jouw. Ja, dus, dus het is weer zo. Ja. is Ik het ja. doen. Uh, wat ga je doen uh, ja, op het weekend? Het weekend morgen ga ik uh, met mijn gezin met vrienden lekker een dagje varen. Beloof mooi weer te horen. Dus. Uh, oh, maar. We we, komt, we, zeggen maar. dan. Veel zien. Ja. de Winter, wat ga je doen? Um, ik ga lezen en dan uh, komt een vriend langs en uh, ik heb hem beloofd uh, dat ik een goede wijn ga openen en een hele lekkere biefstuk voor een bak. Oh. En dan gaan we uh, tot, tot laat zitten aanhoeren over de zin van het leven en waar het met de wereld naartoe moet. Wat ga je lezen? Je eigen boek nog een keer? Uh, nee, ik, ik, uh, ik ben een, uh, een ouder boek van Karen Slaughter aan het lezen en dat bevalt me enorm. Oh, dat gaat ook over profielschetsen van... Uh... Mensen die enge dingen doen, toch? Ja, het gaat ja. altijd over. Ja, enge Slatter, dingen. water. Ja. Ja. ja, dat is de uh, ja. naam. Ja. En zit mee. Wat is in de neem? Ja. Goed, uh, Stefan Eik, jij blijft nog even zitten. Ja. Voor de top 5. De radio in Sportzomer, top 5. Ja, hij wordt mooier en mooier en mooier, die top 5. Iedere dag vragen we een gast een nieuw fragment toe te voegen. En er dan ook weer eentje uit te halen. Henk Krol verwijderde gisteren de goal van David Silva tegen Italië. En hij voegde de supersprint van Mark Cavendish van gisteren dan weer toe. En hiermee klinkt de top 5 nu dan als volgt: Fragment 1. Pierlo, 33 jaar, Juve. Voor het Italiaanse team moet hij de derde penalty gaan nemen. En hij moet hem scoren. Want anders wordt het echt een onoverbrugbare achterstand aanloop. Oh, een paneel je zo heen, oh je moet het durven zoals Panenka dat deed in de jaren 70. Een wiepertje over de vallende keeper Joe Hart. 2 Roach met Sanchez. En dan moeten ze toch in dat peloton gaan rijden. En moet Kevin is het helemaal in zijn uppie gaan doen. Maar Kevin is in de achtervolging. Maar Kevin is gaat hij aansluiten? Gaat hij niet aansluiten? Maar Kevin is nu eroverheen. En gaat hij het dan gewoon helemaal in zijn eentje doen? Maar Kevin is, maar Kevin is 22 e overwinning voor en Zagan. Hij heeft het helemaal alleen gedaan in deze sprint. Fragment 3. Hallo, wat maar. Of uh, is Pepro van Stadia Joe van D.O.S.O.M.A. uit van Mangen 1 plant. wil u geen plant maken? Ging inconnu op employment. Fragment 4. Want u de lucht te bouwen op ballot 3-2-0! Ja. Ja, nou ja, als Renate het heeft over momentjes, dan is dit wel een momentje, zeg. En nu, nu durft hij weer zijn ware imago te tonen. Stoer kijken, moeilijk kijken als je een doelpunt hebt gemaakt. Maar als een ploegenoten bij hem komen, ja, dan, dan, toch, dan toch die grote glimlach... die er op de Duitse gezichten niet meer te herkennen is. En fragment vijf. Voor Hent Vedra. Veder, Hij gaat naar het net. De pasing is uit. Ja, Vedra wint zijn zevende titel. Ach, ach, ach. Wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. Ja, Steven van Eijk. Er mag een fragment in, maar er moet er wel eerst eentje uit. En welk fragment wordt dat? Het kan natuurlijk niet anders dan over de Tour gaan. We kijken straks terug. Na drie weken, drie en een half duizend kilometer in. Wat zal het worden? Iets meer dan 84 uur. Dan is het toch gemiddeld zo'n 42,6 kilometer gereden door deze mensen. En dat dien je op een sportieve manier met elkaar te beslechten. En ja. niet door dopinggebruik. Frank Slek gaat er dus nu echt uit. Fragment ja. drie was dat. Dat was ja. de man die we zo moeilijk uh, ja. konden verstaan. Tenzij het... Luxemburg spreekt natuurlijk. Precies, zo is het. Uh, slecht eruit, uh, hop, okay. uh, maar dan mag er ook eentje terug. Ja. En, en dan dat schrijven we vrijdag 6 juli, en dan zien we dat Wout Poels na een val in de zesde etappe de bruid eraan moet geven. En in het ziekenhuis blijkt dan dat die man echt dalig is aangetast. Ja. Drie gebroken ribben, een scheurende nieren, een scheurende milt en gekneusde longen. Dat is wat hij heeft afgelopen, opgelopen door een sportieve prestatie van formaat. En we wensen hem, denk ik, hier vandaag met z'n allen heel veel succes. Ja, tegen beter weten in hebben we het nog 10 kilometer geprobeerd, maar het ging gewoon echt weer niet. En uh, ja. Dan houdt het op en, en uh, dan is het stil in de auto. En ja, dan zegt hij dat je prijs weer niet had En dat uh, is wel moeilijk. Omdat je er toch naartoe gewerkt hebt. En, uh, we dachten dat hij er klaar voor was. En hij zelf ook. En, uh, en dan lukt het weer niet. Ja, vakantsolei ploegleider uh, Michel Cornelissen. Emotioneel was hij na het uitvallen van poels. Toegevoegd door Steven van Eyck. Hartelijk dank. Wat ga je doen het weekend trouwens? Want wil ik nog even weten? Um, ik heb vandaag heb ik een nieuw choruspedaal aan mijn uh, Gibson-gitaar gekoppeld. En morgen ga ik dat aan mijn Fender doen. Uh, op de Fender Fan Reverb. En dan ga heb, je ik maar eens wat, heb je maar wat te doen? Ja, dus ik ben lekker druk bezig. En daarnaast zal ik ongetwijfeld met de kids gaan pakken. Want wij gaan woensdag zalig op vakantie. Oh heerlijk. Maar, maar ga ik spelen wat? dan ook? Uh, Jazeker. Ja, ja, ja, anders dan komt er geen geluid uit. Nee. Dat wordt helemaal niks. Dat krijg ik je straks nog uit. Ja, prima. Ja. Ja. Dankjewel, je Tijd voor tijd. Ja, van Delsail tot Bruinissen, heel Nederland is lekker aan het kwissen. Wordt echt iedere is de zin van, van het uh, uh, uh, aandoenlijke spelletje. wordt elke keer weer mooier. Op Radio 1 spelen we de, het leukste spelletje van deze sportzomer. Je vindt onze eindrecteur. Iedere dag stellen we een nieuwe vraag... waarbij alles draait om het voorspellen van de juiste tijd. Ja, vandaag ging je natuurlijk over die individuele tijdrit. Onderweg waren twee meetpunten en uiteraard de finish. Bij elkaar dus drie geregistreerde tijden. En de vraag was, voorspel van die drie tijden... het grootste verschil tussen de winnaar van de tijdrit... En de nummer twee. Duidelijk. ja <laughs> Inmiddels weten we het antwoord op de vraag. Het maximale verschil tussen de nummer één Bradley Wiggins... en de nummer twee Christopher Froome was het grootst aan de finish. 1 minuut en 16 seconden. Ja, niemand voorspelde exact de juiste tijd. Maar Patrick Simonis en Hemmo van Dijken zaten er slechts één seconde naast. Maar Patrick stond dan weer eerder in dan Hemmo. Dus het prachtige tijd voor tijdhorloge gaat naar Patrick. en ja, Dat is dan weer jammer voor Hemmo. Zo is dat. Maar de presentatoren dan, die doen ook uh, natuurlijk mee. En zij zaten er niet zo dichtbij als Patrick, maar Robert Gefeliciteerd jongen, je zat er slechts twee seconden naast... en eh, jij pakt dus dan weer de volle winst vandaag in het presentatorenpoeltje. Drie punten erbij. Herman van der Zand dacht dat het verschil 1 minuut 6 zou zijn. Pakt de tweede plek twee punten. En Felix Meurders, de leider in de presentatorenpoel... pakt ook vandaag weer zijn puntje mee met een derde plek. En dan de nieuwe opgave. En dat is na al die wielenvragen een vraag over de Formule 1. Wat is bij de Grand Prix Formule 1 op Hockenheim morgen de snelste rondetijd? Dat wordt speuren geblazen. Ga naar radio1.nl, voorspel de juiste tijd... en win dus dat machtig mooie horloge. Deelnemer kan tot twee uur morgenmiddag. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Herman Vriend. Bij de bosbranden in Portugal is een dode gevallen. In het midden van Portugal kwam een brandweervrouw om het leven. Ze kwam onder een brandweerauto terecht... die bij het uitrukken over de kop sloeg. In het zuiden van Portugal proberen ruim duizend brandweerlieden... bosbranden in de Algarve te bedwingen. In het huis van de man die gisteren twaalf mensen doodde in een bioscoop bij Denver... heeft de politie een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde met behulp van een robot... die een lading springstof had aangebracht op een van de explosieven. Volgens de politie worden er mogelijk meer explosieven op die manier onschadelijk gemaakt. En in een winkelcentrum in Helmond zijn twee overvallers van een supermarkt... gepakt door omstanders. Een derde man wist te ontkomen. De drie bedreigde personeel van een filiaal van de Aldi... Met iets dat leek op een vuurwapen. Het personeel moest geld afgeven. De gemaskerde mannen vluchten weg, maar werden net buiten het winkelcentrum tegengehouden door een groep mensen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, ook voor de vrouw van Johnny Hogerland zit de Tour er bijna op. En de ploegleider van de ploeg, daar beginnen we mee. Blik terug op een verloren koers. Ja, want die ploeg ging toch vol vertrouwen de Tour de Frans in. Maar liefst drie renners werd een goed klassement toegedicht. Robert Geesink, Bauke Mollema en Steven Kruiswijk. Maar al na iets meer dan één week... kon afscheid worden genomen van alle klassements-aspiraties. Verslaggever Steven Dalenboud kijkt met ploegleider Nico Verhoeven... terug op drie weken koers. In deze Tour heb je twee verschillende... Je bent de eerste was met het doel uh, het klassement. Uh, ja, je rijdt een week heel goed met de ploeg in de rondte. Uh, iedereen is eigenlijk enthousiast. Binnen de ploeg is er heel veel zelfvertrouwen. En tot het moment dat we in die rit naar matchen die, uh, die volpartijen krijgen. En dan het klassement gewoon helemaal omzeep is voor, voor iedereen binnen onze ploeg. Nou, dan heb je een bepaald aantal tussendagen gehad. Dat we hebben geprobeerd om uh, ja, iedereen wat op te lappen. En om iedereen weer op niveau te krijgen. En, uh, ja, dat is bij drie renners dan niet gelukt. En dan blijf je met vier over. En toen hadden we nog wel negen ritten te gaan. Nou, dan ga je een doel uh, voor, heb je dan voor ogen om te hopen. Want zo makkelijk is dat niet als je met vier over blijft om een rit te, te winnen. Nou, uiteindelijk hebben we die gewonnen. Dus, uh, en we zijn ook nog verder twee keer met Louise heel dicht bij een overwinning geweest. Dus in feite, als je terugkijkt, had er zelfs nog meer ingezeten dan die ene rit overwinning. En als je dat dan kijkt, terugkijkt naar vooral het laatste gedeelte van de, van de Tour... dan hebben we, het, uh, ja, hebben we toch een, daarover een uh, verschrikkelijk goed gevoel over uh, overgehouden. Zijn er toch ook dingen um, achteraf waarvan je zegt... Ja, dat moeten we toch anders doen volgend jaar? Al het pech is bekend, maar zijn er ook dingen ja, die, je, die je geleerd hebt... en waarvan je denkt, van, ja, daar kunnen we misschien ook een beetje die pech mee voorkomen in de toekomst? Nou, Ik denk niet dat je die pech die wij nu hebben gehad, dat je die kan voorkomen... Uh, je kan uh, de keuze maken om uh, meer van achter te gaan rijden in die fases van de wedstrijd. Maar als je dan terugkijkt, dan, ben je, dan val je misschien niet in die fases, maar dan heb je ook zes minuten aan je broek. Nou ja, er was een argument, in die, in, vooral in die eerste weken, waar er ook volgers die zeiden, ja, ze hadden meer van achteren moeten rijden. Want toen dacht ik, ja, dat is ook al wat Rauwbank juist vele jaren verweten is. Nou ja, dan hadden we in hadden we minimaal drie minuten verloren. En nou, we hadden in die rit naar nou, Mets. Uh, daar hadden we achter die valpartij gestaan. Nou, als ik die beelden nog kijk, zo op mijn netvlies. Nou, als je daarachter staat, sta je ook gewoon een minuut stil. Plus de tijd die je daarna nog verliest door te organiseren. Dan ben je voordat je dan uh, in, de, in de eerste bergrit bent... dan ben je ook vijf tot zes minuten uh, achterstand heb je dan op, op, opgelopen. Nou, dan ben je ook uitgeteld voor het klassement. En dan zit je gewoon in een negatieve spiraal. Want dan uh, ben je wel gezond. Maar je hebt natuurlijk ook geen uitzicht meer op een podiumplek. En dat was wel... Uh, in feite de doelstelling om zo hoog mogelijk te finishen in de Tour. Je zou ook kunnen zeggen, je moet misschien à la zoals BMC dat deed of, of Sky met treintjes, wat voor etappe het dan ook is, met treintjes met de hele ploeg voor aanrijden. Ja, maar er is niet, niet, er is niet zoveel plaats voor al die treintjes. Dus dat is ook een gevecht. En, uh, ik vind niet dat Sky dat gedaan heeft, want Sky was enkel in die ene rit in Metz, hebben ze vrij uh, veel van voren gereden. Maar die andere het hebben ze ook niet gedaan. Het was enkel, eigenlijk puur BMC en dat was een ploeg die opgebouwd was rond de Tourwinnaar van vorig jaar. En dat was het ene renner die, die kopman was en die had in feite acht knechten. Kijk, wat dat betreft hadden wij een ander doel. Wij hadden meerdere kopmannen die, waar we mee moesten uh, rijden. En wij hadden onze knechten die dat zouden moeten doen, die waren eigenlijk alle twee uitgeschakeld voor die uh, ja, valpartijen-match. Uh, die, die dus uh, daar hebben we dan wel pech mee gehad. Want anders dan hadden we misschien wel net iets verder van voren gezeten. Al was die valpartij vrij ver van voren. Maar dat noem ik, dat zie ik gewoon. Uh, ja, je, moet, je moet wat geluk hebben om een valpartij te ontwijken. En soms kun je pech hebben wat wij nu hadden doordat door je net in die valpartij zit. Kun je hier nog iets mee voor de toekomst? Ik bedoel, vorig jaar zat er weer een Tour de France te wachten. Gaan het dan op dezelfde manier? Gaan jullie op dezelfde manier de Tour de France in? Nou ja, kijk, wij hadden wel een heel goed gevoel over de eerste zeven dagen. En ik denk iedereen die hier rondom de ploeg was, had hetzelfde gevoel. Dus wat dat betreft zouden we daar niet veel anders aan moeten hoeven te veranderen. Als ik zie welke vorm en welke moraal en welke motivatie de vier-renners hebben overgehouden die, die nu nog in koers zitten. Nou, dan denk ik als wij nog compleet hadden kunnen rijden met 9, dan hadden we gewoon een superploeg gestaan. Uh, hadden we op dit moment een superploeg uh, gehad. En uh, ja, daar kun je ook dingen doen in, in de Tour. En, uh, ja, dus daarop heb ik wel uh, eigenlijk een heel goed gevoel op dat we de dingen die we gedaan hebben dit jaar wel goed gedaan hebben. Alleen ja, tegen zoveel uh, onmaak, zeg maar, na met, met, uh, ja, nou die rit van Mads, daar kun je gewoon niks aan doen. Zij Rabobank ploegleider Nico Verhoeven tegen verslaggever Steven Dalebout. Het is bijna acht minuten over half elf. Al de hele dag zijn ze in het Amerikaanse Aurora bezig... Uh, om het appartement van James Holmes binnen te komen. Dat is die dader van de schietpartij in de bioscoop. In de bioscoop van Denver Hij heeft zijn, zijn huis volgestopt met booby traps... en mogelijke andere explosieven. Correspondent Elke Bos van Roosentaal. Uh, die is daar. Hoe, hoe vlot het daar? Het begint op te schieten. De baas van de fbi ter plekke, die heeft net gezegd... dat de grootste obstakels uit de weg zijn geruimd. Ze hebben een aantal uh, gecontroleerde explosies moeten doen. Dus een aantal van die explosies waren nodig... om, uh, om de explosieven die de jongen had aangebracht uh, uit de weg te ruimen. Ze zijn er nog niet. Het gevaar... ontploffingsgevaar is ook nog niet helemaal geweken... maar ze zijn... Een, Heel eind op weg. En dat betekent dat ze hopelijk binnen een paar uur dat appartement binnen kunnen. En dan ook kunnen achterhalen. Althans, dat hopen ze. Wat die jongen bezield heeft, wat hij verder van plan was, dat soort dingen. Want zelf praat hij daar niet over. Hij houdt al anderhalf, twee dagen nu zijn mond echt tegenover de politie. Ja, je bent nu een, een dag in Denver. Wat valt je nou op als je daar rondrijdt? Ja, nou kijk, je moet je voorstellen, Aurora, waar dit gebeurd is, dat, dat is een half uurtje buiten Denver, eh, zeg maar het, het Amstelveen van Amsterdam, eh, echt een voorstadje, redelijk eh, gemoedelijk normaal. Ja, drukke zaterdag, iedereen gewoon aan het winkelen, maar natuurlijk gaat het hierover, ze hebben in de buurt in 1999 al een vergelijkbare schietpartij gehad op de Columbine High School. Daar is men overheen gekomen, zegt men. Maar ja, helemaal eroverheen komen doe je nooit. En nu dus dit. Dus je ziet groepjes mensen op straat staan, uh, staan praten. Er en der in de kerken zijn, uh, zijn speciale missen gehouden. En morgen organiseert de stad Aurora een, uh, een grote mis, Daar zullen duizenden mensen op, uh, op afkomen. Ja, en in de tussentijd, de, de, de namen zijn, uh, of alle familieleden van de twaalf gestorvenen, die zijn geïnteresseerd er zijn ook namen naar buiten gebracht, nog niet allemaal, maar de meeste wel. Ja, zo krijgt die, uh, die schietpartij de, een, een gezicht, meer dan alleen het gezicht van de dader... maar nu dus ook van de slachtoffers. Um, de Amerikaanse media die springen hier bovenop, denk ik, hè? Of niet? Ja, maar waarom ook niet? Hè? In, in, ik bedoel, het is nieuws, het is groot nieuws. Natuurlijk springen ze hier uh, bovenop gisteravond alle nieuwsuitzendingen... vrouwen vanuit Denver. Uh, er werd echt de programmering opgebroken series die niet doorgingen en in plaats daarvan twee uur lang verslaggeving vanuit Denver. Eh, wat wel daarbij opvalt, is dat een vraag die we ons in Europa gelijk stellen. Hoe zit het daar met het wapengebruik? Eh, 300 miljoen wapens op straat in Amerika, is dat nou wel zo handig? Die vragen worden hier niet gesteld. Het gaat over een rouw, het gaat over personen, het gaat over een tragedie. Maar in die urenlang televisie die eh, eigenlijk al anderhalf dag wordt gemaakt, is de vraag over het gebruik van wapens en of ze niet iets zo gemakkelijk te verkrijgen zijn... ja, die vraag wordt eigenlijk niet gesteld. Ja. Goed, duidelijk. Dankjewel, Elko Bos van Roosentaal. Dit is de Radio 1 Sportzomer. I am a man you see and one day I will be lion in the morning sun Lazy pulling daisies at do be past three lion in the morning sun One day I'll get back and sit in my chat line fun Ja, gegarandeerd het deze in je hoofd blijft hangen. Will and the people, lion in the morning sun. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van... Ja, de toer zit er bijna op en dan bellen we dus voor de ene laatste keer... Snik met Gerda Koos, de vriendin van Johnny Hogeland. Gerda, goedenavond. Hoi, goedenavond. Zit je in Parijs? Ja, we zitten in Parijs. zit zitten een beetje vast. Dus zit er op, uh, ja, het is heel moeilijk mijn... om hier een parkeerplek te vinden. En helemaal met de camper. Okay. Dus um, we gaan nu uh, waarschijnlijk terug en dan gaan we naar de start. En dan zetten we hem daar neer en dan gaan we morgen opnieuw kijken. Maar ben je, ben je zelf aan het rijden nu of zit Peter nee, op het stuur? Nee, nee. nee Peter is op het stuur. Peter wow. is onze ervaren campingdriver. Ja, <laughs> Peter is een vriend van je die al uh, hoe lang al mee is sinds vorige week woensdag, uh, denk ik dan? Ja. Ja toch? Ja, ja, ja, ja, en ook die, uh, vier dagen in, uh, of die twee dagen in Luitan die we hebben gevolgd. Ja. Even naar de dag van vandaag. Johnny zei zelf: Ja, ik was eigenlijk na afloop even de weg kwijt. ja Zag je jou onderweg uh, überhaupt wel staan eigenlijk? Ja, dat heb ik wel gezien. Ja? Ja. Waar stond je? We ja. stonden ongeveer 30 kilometer voor het eind. Ja. Dus nou ja. uh, toen uh, Riet van me heel hard, dat had hij wel gehoord. Toen kon hij nog even opzij kijken. Maar uh, en ja, flits. hij had het gezien, had gehoord, zei hij liet. En weg was hij weer. <laughs> ja, dat is inderdaad echt een paar seconden. Maar hij, is, hij, hij was gewoon echt helemaal op vandaag, leeg. Ja, ja hij was helemaal leeg. <laughs> ja. Maar ja, je, je rijdt ook uh, echt, eigenlijk wel. Je moet wel binnen thuis van niet binnenkomen. En je wil ook niet als laatste eindigen. Dus je moet toch wel een beetje je best doen. Ja, gast oh. erop. Maar hij had het al gezegd. Hij zei het, uh, jij zei het gisteren ook al. Dat hij het al een paar dagen heeft gewoon, hè? Dat hij gewoon. Uh, maar dit was het al nou eer gisteren dat hij gewoon ook voorbij jullie reed... met een waars in zijn gezicht van ik, ik moet daarheen ja, maar... Ja, ja toch? Ja. ja, maar dat merk je bij iedereen ook wel in het team. Want we waren net eventjes koffie drinken... en iedereen, uh, je ziet toch wel dat ze allemaal zijn dat het einde een beetje nadert. Hoe zie je dat dan? Ja, maar van die uh, ja, een beetje lege blikken en uh, een beetje afwezig. Ja. ja. Maar hij je hem dan nog wel terug? Ja, dat wel. Want uh, maar op zich, ik moet geen grote verhaal stellen, want die onthoudt je niet... Dus het is meer een beetje van, nou ja, hoe is het met jou? Ja, goed. En dan uh, hebben we thuis al over mijn beleving. Dus ja, ja, want thuis zeg jij. maar ja, hoe krijg je hem terug? Want dat belooft nog wat natuurlijk. Ben je hem al die ja. tijd kwijt? Komt hij thuis? Gaat hij meteen weer criteriums rijden ook natuurlijk? Ja. Ja. ja. ja hoe gaat dat? Ja, hoe gaat dat? Dat is uh, vooral s'avonds, hè. En hij, ja, we gaan vaak wel samen. Het is wel gezellig. En uh, het zijn er een paar, het zijn ze niet allemaal. Dus dan hebben we nog wel een beetje rust. Oh. Maar ga, ga je mee naar al die criteriums of blijf je dan thuis bij de hond? Uh, nee, ik probeer wel mee te gaan. Want we maken er een weekendje dan van het noorden uh, naar mijn ouders van. Omdat er natuurlijk ook een paar in het noorden zijn. Dus dan rijden we niet heen en weer. Dus anders wordt het op zich ook nog wel gezellig. En dan kunnen we nog leuke dingen doen ook. Oh. Maar beschrijf zo'n dag zoals morgen, zo'n laatste dag in de Tour. Hoe, uh, hoe, is, hoe is dat dan ja. voor jullie? Mogen jullie misschien op plekken waar je normaal niet mag? Heb je speciale privileges of hoe gaat dat? Uh, nee, wij niet. We, hebben wel, uh, we gaan wel gewoon weer naar de start... en dan kunnen we gewoon weer naar het dorp. En voor de rest kunnen we op de tribune zitten bij de, ja, bij de aankomst. Maar voor de rest niet uh, dat we overal mogen komen. Of nee, dan. Maar, dan dus is... heel erg maar dan is het hier. afgelopen en dan? Ja, en dan uh, gaat hij met ons met de camper mee terug. Ja, nee, dat gaat te snel. <lacht> dus het is toch niet, hij stapt toch niet met zijn fiets af en stapt in de auto. Wanneer zie je hem voor het eerst? Mag je bij de bus? Uh, waar sta je achter de finish? Uh, ja, nee, ik, ik mag niet uh, achter de finish staan. Ik sta gewoon bij de bus. Te wachten? Ja, te wachten. En dan uh, komen ze terug en dan gaan ze van mij even schoon shirt trekken En dan mogen ze nog een eer rondje met z'n allen. En dan is het uh, naar huis. Heerlijk. Is dat, dat is dat rondje dan over de Champs-Élysées, wat ze eigenlijk al die tijd al gedaan hebben. Ja, en dan is nog één keer. Nog een keer. <laughs> ja. Ja, ja. Denk dat je klaar bent, moet je nog een keer. Moet je nog een keer, ja, inderdaad. Nou. Ga je het een beetje missen, Gerda? Um, ja, ik ga het wel missen, maar ik ben ook wel blij dat ik even weer uh, thuis ben. Ja. Mijn eigen bedje en uh, even weer uh, gewoon thuis zijn. De camper is leuk, maar comfortabel is uh, misschien toch wel het eigen huis dan vooral. Ja, ja, ja. Maar wat ga je missen dan? Uh, wat ik ga missen? Ik ga Petra en Monique natuurlijk missen. En op zich ook wel weer de sfeer van de Tour de France. Dus is wel leuk, want je volgt hem wel de hele dag. En uh, ja, voor de rest uh, missen niet echt uh, heel veel. Ik ga de Fransen niet missen. Nee? Waarom oh, dat, niet? Dat uh, klinkt als erg slechte ervaringen. <laughs> Vertel eens. Ja, Fransen zijn de mensen van de principes, hè. Ja, wat wil je, nee, je hebt een slechte ervaring, vertel. Ja, nee, ja, Fransen zijn gewoon heel... Het uh, moet allemaal volgens hun regels en uh, Engels praten ze niet. Dus ja, het is sowieso lastig om uh, met ze te communiceren. En ze zijn gewoon te, uh, ja, te stug om, uh, om je te helpen en om je ja, eigenlijk te verstaan. Ja, in Parijs al helemaal, kan ik me voorstellen. Ja, ja. Uh, er wordt nog wat met die camper meteen dan. Ja, <lacht> weet dat het maar geluk. Oh, nou ja, we moeten het vragen. Vraag ja. jij het? nou... Ja. Gaan we mooi gezien. <laughs> ja, heel goed. Gerda vraagt ja. het gewoon zelf. Ja, zeg het maar. Ja. Um, nou, vast wel in het peloton. Morgen een beetje uitbollen. Ja. ja. ja. Maar hij gaat niet in avond, of zo? Nee, nee, nee. Dus is ook morgen weer en, een beetje afsluiten. en uh, Ja, het zal vast wel een groepje wegrijden. Maar ik ga er niet vanuit dat hij mee zit. Gewoon zonder kleerscheuren naar de finish? ja. Oké, okay, dan nou gaan we je morgen weer spreken. En dan Blijf. zit je naast Johnny uh, op weg naar huis. Of je bent al thuis. Volgens mij ben je, ja, je 5 vijf net thuis, denk ik. Als je een, ja, een beetje doorrijdt. Het, ga, het gaat mooi zijn. Ja. Nou, oké. Okay. goede reis. Tot morgen. Bedankt, dank je en doet Johnny al. de groet, hè? Doei. Ze <tie> <tieft> is al weg. Dit hey. klinkt als... Uh... Paul Weller. Paul Weller, inderdaad. Wishing on a star. Zo meteen uh, gaan we horen... Wat er zoal, van Max van Wezel, gaan we dat horen. Wat er zoal besproken gaat worden in Met het ogenmorgen. Het programma dat om 11 uur begint. That I see, I'm wishing on all the people who've ever been, I'm wishing on tomorrow when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see. When you would be So far away from home So far away from me Just think of all the moments That we spent Just can't let you go Laat op de zomeravond van uh, Paul Weller en uh, Wishing on the Star. Ja, einde van deze mooie sportzomerzaterdag... waarop het toch wel voor iedereen duidelijk werd... dat de gele trui in uh, goede hand is bij Bradley Wiggins. Deze dag, we hebben hem nog eens uh, samengevat. Eigenlijk wordt het nu pas interessant... want zojuist is David Miller van start gegaan op het podium... daarbij de startplaats Bonneval voor die tijdrit... Die uh, zo vlak is als een dubbeltje, ik heb het al gezegd, maar toch wel lastig is vanwege de wind die over het parcours waait. Blij dat het erop zit, uh, maar ik had toch wel eigenlijk wat meer van mezelf willen laten zien. Maar ik heb het geprobeerd en helaas. Ik zeggen uh, dat het een hele harde leerschool is, toen wij zei op geen begin met toeval van de Tour, dat is in ieder geval niet de Giro. Hij <laughs> hey, uh, twint het ook een keer op. Ik wist dat er vandaag voor mij niks te halen was, dus uh, ja, dan uh, moet, je gewoon, uh, moet je gewoon die 53 uh, kilometer uh, afwachten. Kruiswijk Twitter over de Tour. Hoe omschrijf jij hem? In één woord of in één geluid? Was dit je laatste Tour? Ik moet het toch vragen. Ja, daar zit het dik in, ja. Je bent er klaar mee? Ik ben er klaar mee, ja. Het is mooi geweest. Je zegt dat met een glimlach, maar je meet het. Ja, ja. Maar ga je nog wel door met het wielrennen? Ja, ik maak sowieso dit seizoen nog af. Maar ik heb nog een contract voor volgend jaar, dus... Er uh, moet een pro op de plank komen. Maar... Uh, ja, ik denk dat het volgend jaar dat, het zit er ook wel in dat het mijn laatste jaar gaat zijn. Ja, ik ben blij dat het, dat het er eigenlijk op zit. Uh, niet zozeer omdat ik uh, er niks meer aan win, maar meer omdat uh, ja, ook aan alle goede dingen moeten een einde komen. En, uh, ja, je kijkt hier toch die laatste dagen echt naar uit. En, uh, in die zin ben ik wel blij dat het uh, er bijna op zit. Hoe is de stemming in de ploeg? Twee tweede plaatsen, geen overwinning. Ja, dat is typisch Nederlands: hè? negatieve naar voren halen. Het is eh. ik mag je houden. eh. Dus, uh, nee, de stemming in de proef is heel goed. Net ben ik gewoon kapot, maar ja. Dit is volgens mij de langste tijd dat ik mijn leven heb gereden. Volgens mij is de. de ene langste was die vervolgens van twee weken terug. En uh, Ja. Dat doet gewoon zeer. Ja, de banaan met de bakkenbaarden staat weer op het startpodium. En nu hebben we dan de laatste man aan de start gehad. En uh, is iedereen onderweg of al binnen? Ja, je, je merkt ook goed dat het mentaal heel zwaar is. Ik heb uh, lang naar deze Tour toegewerkt. En dan uh, merk je nu al dat het uh, echt op is. Ja, als Barcelona het beste voetbal van de wereld speelt, dan vindt iedereen het mooi. En als, uh, als Sky het beste wielrenner van de wereld uitvoert, vindt iedereen het saai misschien. Dus uh, ja, dat, uh, je, kan er, je moet er ook van kunnen genieten, denk ik. Wiggins doet het gewoon, hoor. Hij wint deze tijdrit met een oppermachtige manier. Hij wint hem met het grootste verschil van Christopher Froome. Hier komt hij over de streep. Ja, daar gaat de vuist omhoog. Dat is wat ik wilde doen, Ik wilde with de bang. The tour's not over until now, really, and um, you know 53k is a long way, and um, it's what I do best. I came out in March and looked at this course with Sean, and um, I just wanted to go out with a bang. You know, I felt fantastic out there, and yeah, it, was, it came together. Bradley Wiggins wint de tijdrit. 1 minuut en 16 seconden sneller dan Christopher Froome. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de France. Morgen mag hij aan de champagne. In de etappe naar de Champs-Élysées. En toch hoor, dik verdiend. Die overwinning van Bradley Wiggins. Dat was hem deze zaterdag. Hij hey, was ja. weer mooi. Zo is het. Ja, ja. <laughs> Max. wat <laughs> heb je een mooi shirt aan? Wimbledon. Ja, ja. ja wow. dit is een Wimbledon paars. Ja, soorten. het is graf Lauren. Ja, maar... En de rechter mouw, hè, die verklaptert. Ja, ja okay. een embleem van, uh, van Wimeldoorn. En een shirtje. Nooit ja. geweest, hoor. gewoon in Londen gekocht, in een boutique. No, okay. Oh, Zo gaat dat dan. <laughs> zo gaat dat dan. Ja. mijn dochter cadeau gekregen. Nou, dat is een mooi shirt. Wat, doe je, wat doe je in het oog uh, uh, zo meteen, nou, Max? Nou, we gaan het uitgebreid hebben over de bouwvakvakantie... die in het grootste deel van het land uh, begonnen is. En daarover gaan we praten met Elko Brinkman, oud-minister... en nu voorzitter van de bouwwerkgevers. En die heeft ook de muziek met het oog op morgen uitgekozen. Dat is allemaal uh, muziek van uh, artiesten die ooit in de bouw hebben gewerkt. Mm -hmm. We hopen ook nog contact te krijgen met George Baker... van de George Baker Selection, want je raadt het al. Una Paloma Blanca iets? Ja, uh, yeah, little greenback and, little en Green. bouwvakker geweest sinds zijn jeugd. Ach, dat ook uh, dat. Kijk ook aan. En dan uh, verder, uh, Sander van Hoorn uh, gaat weer verslag doen uit uh, Syrië... zo tussen zijn verslagen voor CNN en de BBC... Uh, door is hij straks ook nog een keer hier met het oog op morgen. Nou, Dan moet goed. hij het land uit. Dus hij is afgelopen. Och, Ach, geld is. We op. gaan hem missen. Och. We gaan hem heel erg missen. Ja, Geweldig gedaan. Ja, heel goed gedaan daar. Straks in, met het oog op morgen met Max van Weesel. En morgen om 10 uur weer de sportsamer. Loopt hij of niet? Ja, oké. Okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort? is ontegenzeggelijk voelbaar tot in de huiskamer toe. Heeft u iets op uw leven? Die Thijs van de Brink ja. met Willemijn. Of iets heel anders? Als ik nog eventjes mag, dan dan... Ja, moet je even de uh, korte versie, hè, vandaag. Bel 0800-1101. Hij zit haar voortdurend niet af te gaan. Die twee liggen elkaar niet. In gesprek met Van Er komt een pluim voor jou van mijn kant dan je toe. Ik vind dat je heel leuk en uh, spontaan het programma altijd presenteert. Bel iedere dag tussen 2 en half drie. Ik uh, voel hem komen 0800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 Morgen in het Filosofisch Quintet. Wat is de plaats van onderwijs in de verzorgingsstaat? Welke rol moet onderwijs hebben? Hoe is het verheffingsideaal in de loop der decennia veranderd? Het laatste van een serie gesprekken over het wezen van de verzorgingsstaat in het Filosofisch Quintet. Morgenmiddag 10 over 12 bij Human op Nederland 1. Weer een relatie. Mensenrelatie.nl.